Twee derde van de ondernemers in de kinderopvang ziet dit aantal klanten teruglopen. Volgens de brancheorganisatie komt dat deels door de bezuinigingen van het kabinet, waardoor ouders een groter deel zelf moeten betalen. Door de dalende vraag hoeven ouders minder lang op een plek te wachten, nog maar 13% van de kinderdagverblijven heeft een wachtlijst. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag wordt het in het zuiden grotendeels droog. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. Zie Dit is kerst met zie FM. Met nu de nacht. Ritme, Ritme van ZFM. Songs for the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 De zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je partyt erop een overal over wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een zou Door en door als joker al Ono's rouw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw Tot je zoveel zaai zou, het loopt het een noot uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat lauws. Als je rode bries maakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur, zicht aanlopend op blauw. En je lichaam met gezien van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je show met een poos zo Oh now, of stay hopeloos in the kou. Dans maar, dit is nu die lekkere. dans maar, Chance maar, ook oh, als je zeker helemaal geen kans maar, Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dans maar, Chance maar en au oh, au oh. oh, This is what you can 2000. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de soul en de beelden gaan swingen. Dance roeven, chance voel, Is it het mooie medium. En vroeger droeg iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, rood van doordacht. Hoge AD was of die van dat. Veel minder Campy, was hip op de shit. GP was militant en RB swing Swingy. Wat was de ding nou? Dat was ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Pillen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergeet op in. BWA PBV. Pixnay, hi-hat, vond ik het vrij vet. Airbnb, tough cool tot hijack. jack, Base, Run D See, and guy man, and ultra, yo, die tijd was hype, hè? Dance maar, dit is nu die lekkere dansplaat, chance maar. Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar, en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat, chance maar. En oh, oh. deze potje ken ik de hele nacht nachtwe dan. C.L.M. C.L.M.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 Thank <laughs> you.